Het creatieve lab krijgt Gerrit Kallewaard over de vloer, de beroemdste inwoner van Bavikhoven, deelgemeente van Harelbeke. Zijn alter ego Wim Obroek is acteur, zanger, muzikant, tv-maker, regisseur, tekenaar en nog een en ander. Mijn creatieve lab is Everywhere I Lay My Head, zegt hij zelf. Hij is een horen des overvloeds waar constant cultuur en of volksvermaak uitvloeit. En toch, vertelt hij mij, zit duiveltje twijfel altijd op zijn schouder. Ik neem je mee naar Humbeek, deelgemeente van Grimbergen, waar Obroek een try-out speelt van zijn sing-along-tour. Luister mee naar daden, dromen en nachtmerries van Wim Obroek. Eldorado in Humbeek, een pracht van een zaaltje ik schat begin 20 e eeuw houten plafond houten banken langs de muur voor de muurbloempjes bij de dansavond ik zie zo het schooltheater hier opgevoerd worden en straks komt hier Wim Obroek Dag, meneer Robbroek. Jan Holderbeke. Oh Jan Holderbeek. De genaamde. Schoon zaaltje, hè, zeg. Ja, fantastisch, hè. De laatste herinnering aan dat zaaltje is het volgende. Het huwelijk van Jean Blaute. Dat was... De Eldorado in Humbeek. De Eldorado in Humbeek. Maar dat mocht eigenlijk niemand weten. Dus... En heb je het zo gespeeld? Nee. Nee, dat was pure. Uh... Hallo? Mijn kutje zal uh, auto vervangen. Ah, auto. Ja, oké. Okay. Ik zal u laten thuiskomen. Ja, <laughs> Wim Hoproek, welkom in het creatieve lab. Wij proberen altijd een creatieve dag te exploreren en we beginnen smorgens. Hoe laat sta je op? Meestal. Daar is geen pijn op te trekken, op hoe laat ik opsta. Alles hangt af van, uh, ik ben geen schrijver of geen componist die een soort zelfdiscipline moet hebben om, om op te staan naar zijn bureau te wandelen. Dus als ik in een periode van toeren zit, dus ik, ik heb een periode achter de rug van bijna 2,5 jaar de wereld rond met de, de productie Anna van Marche van uh, Les Ballets C. de la B. en Intigent, van Alain Platel en Frank van Laken. Ja, dan is dat een heel ander werkregime. Als je dan in Sao Paulo zit, of in Moskou, of in Sydney... Dan start mijn werkdag veel later, omdat ik s'nachts werk. Ja. Uh, zit ik in een periode van filmen, ja, dan, dan start mijn dag soms om vijf uur s morgens. En zit ik in een periode van theatertournees in Vlaanderen, ja, dan hangt het ook vanaf of je dubbelt. Dus het is een zeer onregelmatig, uh, totaal niet routineus. Ik ben soms wel jaloers... Op mensen die, uh, die dat wel hebben, een soort structuur van je stel op en, en je wandelt naar je atelier en je maakt je verf klaar en je begint te werken. Bij mij is dat niet zo. Het is zelfs in zoverre zo erg als ik vrij neem, dat me dat heel onrustig maakt. Omdat ja. de, de structuur van de planning te krijgen van een tourschema of van een planning van een film uh, of van een televisiereeks, dat is eigenlijk fantastisch. Het wordt allemaal voor u geregeld, de vluchten zijn geboekt, de treintiketten liggen klaar. Zo'n dag als vandaag heb ik in zaal El Eldorado een try-out, dat is een, weer een apart uh, gegeven, dan had ik eigenlijk vanmorgen vrij. Dus ik ben een acteur, ik zing, ik, ik, uh, mijn creat echte creatieve lab is ook heel collectief. Dus de dingen die ik maak zijn collectief, die, die ontstaan in een of, of zelfs voor een filmset ontstaan die ook in gesprekken, in meetings, en vooraf. Dat is zeer collectief. Maar, kijk, je hebt me eigenlijk de, het echte lab is natuurlijk uh, bij mij thuis. Toch, ja? Ja, toch wel. En daar heb ik een, een atelier uh, waar ik kan werken, waar ik, uh, waar ik waar een piano heb, waar een boeken staan, een tekentafel staan. En, en, en goed, als dan een paar dagen uh, rust zich aandienen, dan, dan is dat de plek waar ik wel veel dingen bedenk. Nu ontdek ik ook door ja, dat, dat bo bohemien bestaan of dat uh, nomaden bestaan, dat functioneert voor mij ook zeer goed. Dus... Het is niet zo dat ik aan een roman zit te werken. Nee, ik zit aan een film te werken. Het houdt van Jeroen Brouwers. Ik zit aan, aan Gone West, een grote productie, te werken voor... Uh, de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, waar we brieven sturen naar Michelle Obama, Angela Merkel, Bono, Nick Cave in de hoop uh, uh, uh, die warm te maken voor een, een grote vredesmanifestatie. Ik zit te werken aan, aan een singelong project, ik zit te werken aan een nieuwe productie met Ilija Leonard Fout. Dat is zo versplinterd dat u, uw creatieve lab is eigenlijk. Everywhere I lay my head. En dat is echt zo. En dat, dat is voor mij zeer goed beginnen functioneren. Ik op om maar een voorbeeld te geven, je bent op tournee met een voorstelling zoals Anna van Marche. Je reist door Frankrijk of je gaat overseas. Overdag ben je gewoon vrij. Dus je speelt s'avonds die voorstelling. En overdag zit je in een café, je hebt je boekje bij en dat funct functioneert voor mij zeer goed. Ik zit de een na de ander te veel te bedenken. <lacht> dit, dit heb ik bedacht, omdat ik, ik had in december een beetje tijd had en ik, ik dacht: ah, ik wil nog tien concerten, sing met de Wimoproek Sing Songboek. En we hebben het gelanceerd, maar dus ergens ja, word ik dan onrustig van: die, ik zie dan die maan staan. Hmm. Ik ben echt. En ik ben er trots op, een workaholic, dat je geen scheld hoort. Kom toch, Marietje, min zoetje, mijn biertje. Kan ik je ik heb dan. Laat hem ontploffen, te vullen voor de rond. En kan je het ook stilleggen? Dat kan. Ja, dat kan, maar dan uh, uh, wat ik onaangenaam vind en een, een negatieve eigenschap, is dat dat dan lastiger is als ik dat in, een, in mijn thuisomgeving Dan krijg ik zoveel prikkels van... Uh, ik moet naar de piano. Ik moet nog uh, een tekening maken. Ik werk ook heel graag in de tuin, dus ik, ik moet nog de wilgen snoeien. Um, dus je kan het niet stilleggen? Nee. Dat ja. Ja, ik, ik hoop... Ik hoopte een goede uitleg voor u te kunnen vinden dat ik dat wel kan. Maar het is niet zo dat, dat me dat verlamt of dat ik dat wil dat dat stilgelegd wordt. Natuurlijk heb ik die vakanties, maar die zijn voor mij ook zo inspirerend. Uh, uh, dat ik daar ook aan een tafel ergens in een, uh, in, op een mooie bestemming uh, na twee dagen rustig ja. wel al een tekening begin te maken of, of iets op papier te zetten. De muziek laat me niet los, de, de, de literatuur laat me niet los. Ik ben altijd wel iets aan het lezen wat voor iets kan dienen. Uh, maar ik vind het ook best zo. Dus voor mij is dat, is dat een, ja, een, een fantastisch bestaan. Mm -hmm. je, je, je botst op dingen. Het is niet altijd succesvol. Het is, uh, je moet incasseren. Je moet, je moet omgaan met invloeden van buitenaf. Het is veel. Mm -hmm. en, en het wordt meer uh, uh, met de jaren lastig om ja, ergens verborgen te blijven. Of, ja, het is, het is, je moet op Instagram en je moet op... Een, een, en ook dat, ja, ik ben daar nu pas onlangs toegetreden. En, uh, dat is nu van alle sociale media wat mij het meeste bevalt: Instagram. Ja. Maar ook het foto-aspect. Ja, ik ben uh, verslaafd, hè. Dus, dus het is nog wel de eerste stapjes. Maar dat vind ik, uh, ja, en ik, ik, ik, ik, ik like Magnum. En ik krijg dan die foto's. En dat, ik word wel gevoed ook door dingen die ik interessant vind. <laughs> Maar uh, dat vind ik... En dat is zo, het heeft een structuur. Ik krijg zo drie foto's, een klein tekstje eronder. Je hebt niet die bullshit van Facebook, waar ik eigenlijk niet op ben. Dat is iemand die dat voor mij doet. Ah ja. Waar we dan zetten, ja. we hier spelen. En... Ja. Dat bezwaart me wel, al die dingen. Ja? Maar ik ben een is... dinosaurier, ik kan ook niet op een computer werken. Ik, ik, het, het, het, het is wat dat betreft... Uh... En zelfs mail bijvoorbeeld? Uh... Dat wel. Maar hey... Uh, is Het is slepend. En ik, ik ben er niet... Ik zeg dat niet met een zekere trots. Want ik, ik, ik ben van plan van... Er moet mij iemand even bijsturen. Want die wordt een alfabeet. Als ja. dus je niet meer een link kunt delen vlug. Of, of, of, of een nummer op... Uh, je krijgt dan die nummers. Uh, iemand maakt een nummer. En krijg krijgt dat dan op zo'n sound... Uh, uh, uh, zo, zo, dat Soundcloud dat? of zo. Ja, nee. Zo'n uh, zo bestand. Eh? Ja, ja, ja. Oh, en, uh, ik kan <laughs> dat het zelf is, niet uh, maken. Ja. Uh, yeah. Ik maak geen overschrijvingen ook. Hè. Als, ik, als ik iets wil overschrijven, moet ik... Wil dan een keer overschrijven? Dus ben, maar ik ben... Daar, ik zeg dat niet met trots, want ik voel nu van, het is gewoon spijtig Ik zat gisteren ook een beetje aan een scenario te werken. En ik kan dat niet meer doen met een, met een potlood en papier. Of ik was dan zo iPad hooked. Ik, niemand typt graag op een iPad. Ik vind dat dus super. Ik ben een man van, van het potlood en van, en van de vulpen. En wat is dan zo super is, een iPad? Ik type graag op een iPad. Is er iets wat niks met je job, met je creativiteit, ofzo te maken heeft, waarvan je zegt, daar kan ik nu mijn hoofd mee leeghalen? Uh, ja, zeker. Toch? Zeker. Alhoewel, ik nogal de neiging heb om dat soort dingen die me dan zo, namelijk wandelen. Ja. Of... Of uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in urban gardening en, en, ja, ja. en moestuinieren en alles wat daar dan het gevolg van is, namelijk het klaarmaken van die dingen. Of uh, hoe. Zo dat het bakprogramma programma tot stand gekomen is? Bakprogramma was een vraag, dat bestond al heel lang, hè. dat was ja. de BBC. Hè. Ja. Um, nee, dat, dat brengt me heel erg. Uh, dat, dat heeft eigenlijk niks, maar dan heb ik al de neiging van. Oh, Moesten we daar nu een mooi programma over maken? Of, uh, ja. over, over Moestuin of over kokerellen? Moestuin bestaat over... al in Libar, doet het prachtig. Maar ja. uh, ik had het heel erg met motorrijden. Ja. Een jaar of twintig geleden. En ik wilde graag dat, dat avontuurlijk en die poëzie, wat ik dan een, een macadamromantiek, En uh, Maar daar komt dan ook weer een tv-programma. En dat was heel letterlijk zo van. Uh, Dit is de langste zomer van mijn leven. Een oude droom is uitgekomen. Eerst was ik van plan het op mijn eentje te doen. Maar alleen is maar alleen. Ik heb twee makkers gezocht en ik denk dat ik ze gevonden heb. Samen met Michiel en Jean rijd ik in een wijde boog rond België. Onderweg naar het geluk van deze reis. Waar we uitkomen, weten we niet. Het is de weg die ons leidt. Maar vooral wat mij, wat de vraag is, wat kan jou naast alle creativiteit tot rust brengen? Het is, ik heb daar niet zo'n soort zoektocht toe, het is meer, als ik het dan echt zou zoeken, dan is het stilte hoor. Dan, dan is het, ja, uh, ja kijk, ja, de, we leven in een soort geannexeerd gebied en dat, be, dat, ja, dat is wel iets wat me soms verstikt. Maar ik woon al vrij rustig. Dus is dat is hier, bijvoorbeeld, we zitten hier in een prachtig oh. Art Deco-café en we horen voortdurend ja. auto's op de achtergrond. Maar dat is Vlaanderen. Hè. Bedoel, heb je daar last van? Dat is Vlaanderen, ja. Ik, ik heb een soort... Ja, dat, dat heb ik wel... Door, maar dat is ook door veel te reizen een soort... Uh, dat, slapeloosheid aangekweekt ja? in de, en, en een overgevoeligheid voor lawaai en, en hotels. En als je in een stil ligt, is er dan net een trouwfeest. En als je de, en, of, of, of, of een of andere buurman die een feestje bouwt. of is altijd iets. Wat, uh, en waar zoek je dan de stilte op? Ja, het, het, het is het meest gewone. Ik woon vlak aan de oude arm ik, ik zou het eigenlijk niet mogen... Propagandé. Maar dat is eigenlijk. Uh, in een zeer lelijk stukje Vlaanderen hoor. Dat is uh, de as Gent-Kortrijk en dan het Texas van Vlaanderen. De Avelbeke, dat is dus ook een soort verstedelijk gebied. Maar ik heb geleerd om, om daar T.S. Uh, Eliot-gewijs de schoonheid te zoeken in de wasteland. Dus ik kan ook ongelooflijk genieten van deze plek hier waar die brug staat dat uh, hele gebied hier, ja, uh, ik, ik, ik heb dat eigenlijk wel leren een knop in om te draaien. Ook heb ik, en dat is iets heel, een creatieve klik heb ik gemaakt om, om uh, ja, om... Ik, ik heb eigenlijk mijn eigen soort Vlaanderen vakantieland uh, ingericht. Als ik naar Humbeek moet, dan vertrek ik, ja, om één uur, smiddags. En nu hebben wij hier dit gesprek, maar anders zou ik hier nog een wandeling doen. Of in een wijk. Ik, het hoeft daarom niet altijd op een exotische bestemming te zijn. Als ik in Eindhoven, wel een gruwelijke stad is, is het niet de mooiste plek in Nederland. En je gaat, Ik begin dan te dolen dat, dat oude Romantische 19e eeuwse principe. Er zijn nog collega's die dat doen. Ik per begin te dolen. Alleen ook. Ja, graag. Dat is, dat is wel iets wat ik zoek. Ja. En, en dus ik heb het geluk om, om, om in zoveel fijne producties te staan, met heel veel fijn volk. Maar het liefste wat ik doe, is alleen gaan eten. Gaan eten? Op, ja. op restaurant? Ja. Dat is He? het liefste wat ik doe. Word je dan niet voortdurend aangesproken hier in het kleine Vlaanderen? Dat wel, ja. Maar dat valt mee. <laughs> ja. hè. Dat is altijd heel vriendelijk. En, en, ja. en dat, dus, ik, ja. Ook dat is niet meer weg te denken. Dus je, nee, maar... Een, het klinkt nu alsof ik film. ik was ook wel veel in het buitenland. Ja, dan is dat heerlijk. Hmm. En dan kom je s'avonds in dat warme bad van... ...spelen en, en dan achteraf drinken. Maar ik ben ook niet zo'n plakker, dus ik, ik ben eigenlijk nogal een weg, wegvluchter. Ja, ja. Als het gedaan is, uh, voet En dan ja, vind ik het zalig om, een, om van het theater een wandeling te maken tot in het hotel en daar nog nou. één iets te drinken. <laughs> een boek te lezen en in slaap te vallen, dus... De, de... Wat dat betreft, I My Blessings, dat eigenlijk... Ja, soms zit je midden in zo'n tour ook wel uh, te zagen en te klagen van, uh, is het weer Ibis? <laughs> Want het is niet altijd, het is niet altijd, eh, uh, was de bel. <hijf> nee. Je beschrijft hoe je in die flow zit en iedere, iedere seconde bijna een geschenk is. Maar zijn er ook afknappers? Zijn er ook momenten dat je zegt, verdoel het gaat niet, ik, ik de pot op alles? Absoluut. Absoluut. Er zijn en uh, uh, ik ben de laatste om hier een soort uh, gelukzalige missionaris te zijn. Van maar natuurlijk zijn er afknappers. Ja, dat, uh, uh, dat staat daarbij. Het staat erbij als je een... Uh een boek schrijft, en, uh, dat, dat gerecenseerd wordt. Dat, dat, dus je moet dat incasseren. Er staat erbij dat een publiek kan u niet wil. Wat er gemaakt is, dat niet... Dat niet ja. Maar dat zijn nu externe factoren. Die bepalen wel veel. Je moet echt wel een, soms een olifant de hebben. Maar wat lastiger is, is, is als je conflicten binnenin, conf, interne keuken... Uh, uh, ja, wij zeggen dan de mayonaise, pakt niet hoe krijg je dat toch tot een goed eind hoe... ja. dat heeft veel te maken met samenwerkingen met, met respect met, met, ja, geen compromissen wel compromissen uh, onder, onderling onder, ja. onder, uh, He, dus, dus je hebt het externe wat het kan bemoeilijken, je hebt het het collectieve wat het kan bemoeilijken. Bemoe er kunnen binnen een groep conflicten komen. Dat kan binnen een popgroep zo zijn. Maar dat kan ook in een klassiek orkest zijn. Iedereen kent dat wel. Dat kan in een bedrijf zijn. Mm -hmm. zijn dingen die iedereen kent. En dan, als je die kringen allemaal kleiner maakt, kan je natuurlijk ook blokkeren. Een writersblok krijgen. En je kan er, er kan twijfel toeslaan. Er kan schaamte, verlegenheid is iets wat heel dicht bij uh, extraversie ligt. Hoe raar het ook klinkt. Mensen kijken. Voel je soms schaamte? Ja, natuurlijk. Be be be bevraag honderd acteurs, en ik denk dat 90% zal zeggen: Ja, wij zijn in, in wezen. E heeft het te maken altijd met het overwinnen van schaamte, of de, verle de, de verlegenheid, of, of het, het schaamteloos, totaal schaamteloze. Euh, ze zeggen soms: Ja, mijn klein, dat is, dat is een echte acteur. Die, die springt op een tafel en die durft alles. Maar dat interesseert me. Ik ben niet een allesdurver. Nee. Ik moet gebracht worden tot het punt waarop ik alles durf. Maar in C durf ik niet al. Ja, dat heeft veel te maken met verlegenheid. De eerste keer dat je op een toneel, in een repetitieruimte, iets moet verbeelden, een personage spelen, dat gaat met vallen en opstaan. Dat is niet onmiddellijk kant en klaar. Soms wel. Ja, soms, soms vind je iets direct. En je speelt iets, en, en, en dat is... Maar, maar soms is dat een zoektocht die lang duurt. Mensen die iets doen, die iets, iets creëren uit het niets wat nog nooit bes heeft bestaan, dat is in de kiem kwetsbaar. Kwetsbaar in de zin dat het heel gemakkelijk is om prille ideeën met een bazooka af te schieten. Ik heb dat ook al vaak meegemaakt. Ik zit soms in een meeting en dan komt iemand met een idee en vlam, <lacht> zo... En dat kunnen eigenlijk bij veel, idee veel ideeën zijn in de kiem. Ja, uh, belachelijk. Ja, soms. Hmm. En belachelijk durven zijn. Of ja, uh, schaamte, twijfel, dat zijn zo twee hmm. negatieve aspecten. Of hoe dat, emoties die ik eigenlijk wel niet probeer weg te zetten. Dus uh, ik vind twijfel ook niet zo erg. Het moet u weer niet gaan verlammen, ik kan, ik kan wel lang twijfelen over dingen, soms. En soms ook niet. Dus het is heel merkwaardig. Maar ik ben iemand die ook veel nood heeft aan een klankbord. Dat moet ik ook wel toegeven. Dus ik ga nooit zo alleen, alleen. Ik heb uh, Tanja Berkovic, die, die, mij, die, die dat is zo, echt zo deel is van mijn creatieve. Manager, je, ja. Ja, dat is veel meer dan management. Dat is echt zo. Ja, wij overleggen, wij debatteren. Wij, wij, wij, wij, wij, en dat doet mij wel goed. Ja. En als het dan niet zou zijn, zou ik dat met een goede vrienden. Ja. Ja. Zo, ik ben iemand die heel graag deelt. En ook zijn twijfels. En zijn angsten. Als er iets is dat je aan jezelf zou kunnen veranderen, wat zou dat zijn? Um... Ja, dat, is, dat is veel. <laughs> dat is veel. Ik ben best wel tevreden, maar dat is ook wel veel. Uh, wat ik, als er één ding zou zijn... Dat het, zou het toch... Alhoewel ik, me, alhoewel ik me niet opgejaagd en onrustig voel. Merk ik als ik het inbouw dat het onverdraaglijk is. Dus ik, zal, ja, ik, ik heb nog altijd die paniek van het gaat stoppen. Ze dus gaan me ontmaskeren. Ja, raar. Maar veel, acteur, veel uh, kunstenaars hebben dat denk ik of acteurs of, uh, of misschien ook wel Chef Cox, die zegt iemand komen die zeggen van. Jij kunt het niet. Ja. Serieus? Je is een charlatan. Je hebt iedereen bedopt. Dat is dan toch een nachtmerrie dan, dan ontwaken en dan weet je dat dat niet waar. Hè? Ja, natuurlijk. Maar misschien is dat... Als ik, dat zou, als ik één ding zou willen veranderen, dan is het misschien dat ik toch vaak in, in worst case scenario's durf te denken. Ja? Ja, maar scenario's. Ik had zo in één keer een angst... Ik was uitgenodigd om in, in zomergasten te zitten mm -hmm. en ik kreeg een soort vergelijkbaar iets. Ik heb geen hoogtevrees, maar ik zou het daarmee durven vergelijken. Het feit dat dat live was, bekroop me in één keer de angst dat ik zou wegstappen. Ja. Dat ik nu zou zeggen van, tegen u, sorry. Sorry, ik stop. Sorry. En ik weet, als ik dat zou doen, dat dat iets onherroepelijks is. Ik zou nooit meer kunnen op het toneel stappen. En hele uw portfolio, zoals we het daarnet noemden, is daar geen tegengewicht voor? Ja, maar je denkt ook wel van... Oh ja, het zal nu toch al wel duidelijk zijn dat het geen illusie is. <lacht> maar ja... De, de, maar als ik, dat zou, als ik daar rustiger zou kunnen worden, zou me dat eigenlijk... Uh, dus het, toch graag rustiger worden. Allee, als ik dan iets moet noemen... Ja. Heb je afgezien van een paar kilo's minder, maar goed, dat is, dat is de sportschool. Sport de niet. neus zou ik... Ja, sport doe ik niet. Uh, uh, Wandelen, heb je gezegd. Motorrijden is ook een sport, nou. natuurlijk. Maar uh, jawel, ik speel tennis. Uh, ben een zeer goede skier. Ik heb mijn diploma van de Oostenrijkse skischool behaald en bij Bloos ook, toen ik 18 was. <laughs> uh, maar uh, het sporten komt heel vaak aan bod in de, in de, in de voorstel. S soms... Anna van Mars had dan uh, wat op. Uh, dat is eigenlijk uh, zo'n twee uur workout. Hè. Ja. Ik heb een voorstelling gemaakt met Wilfried de Jong, uh, Free Kings. Dat was twee, twee uur lang zo heftig. Dus de sport situeer ik daar dan. in. Of een optreden met de dolfijntjes eerlijk gezegd. Ook heftig, dat is... Uh, <laughs> ja. ja, ik voel me zo... Uh, ik dans heel graag en uh, ik beweeg heel graag. Dus ja. dat is wel een soort sport. Maar ik ben ook daarin... Het liefst wel. ik speel is volleybal. Maar ik krijg het niet georganiseerd. Ik krijg dat niet georganiseerd. Dus ik kan moeilijk, morgens om negen, ik krijg geen ploeg bij elkaar. Hmm. Ja. Heb je een levensmotto? Um, ja, een levensmotto is, is uh, was altijd zo'n lastig als ze dat vragen. De laatste tijd heb ik toch wel count your blessings. En um, ik had wel durven doen: op een gegeven moment uh, zeggen van Va, kom. Ik ben een zondags. Ik, ik zondags, dat is nog iets anders zo. Voor een zondagskind ben ik het niet. Echt waar niet. En als iemand dat ooit dus zou uitpluizen, dan is dat echt niet zo. Ik heb genoeg mislukkingen op mijn rekening staan en tegenslagen. En absoluut, absoluut. En het hoort er ook bij. Hmm. En, uh, dat, ik word dat niet gewoon, maar het kan er precies toch beter mee om. Ja, goed, als iets mislukt, wie heeft dat wel graag? En meestal, ik hoor Maria Callas nog zeggen, they don't have to tell me. I know I was wrong. Dat is nog het ergste van al. Die, die weet wel. Dus count my blessings. Count your blessings. Dat is niet echt een motto. Een, een motto is natuurlijk meer uh, seize the day. Of ja. Dat lukt me niet altijd. Dat ga ik niet als motto nemen. Maar uh, of het al, al oude spreekwoord wie goed doet, goed ontmoet. Maar daar is ook wel iets van. Het is me iets te katholiek, maar... Nee, ik kan, tel uw zegeningen. Dat doe ik soms wel. En ik denk oké, okay, kom, stop met zagen. Je moet, moet, moet hier niet zitten en een soort rooskleurig verhaal ophangen. Van dat, dat dan... Soms is dat inderdaad, ja. Je hebt ook een soort grumpiness die over mij komt. Ik denk, hoe komt dat nu? En dan, hup, dan kom je weer op je... En dat zie ik ook met anderen. En, en, en dat is waarom ik dit vak doe. Hè. Dat is waarom ik graag... Waarom ik graag ergens aankom en een koffie drink en, en even over de kinderen praat. En, en, en, en, en ook mensen. Ja, ik zie ook veel in en rond en in mijn persoonlijke leven. Ook veel miserie waar je mee om moet gaan. En, mm. en een zorgwekkende wereld. En, en uh, dan overvalt er u ook van alles. Maar er is zo'n soort. Ja, nog altijd een drive die ik ook leen en steel van voorgangers en van mensen die ik dan uh, zie werken, uh, zoals Wilfried de Jong, met wie ik nu heb samengewerkt. Hmm. Dit is een soort positiviteit toch, die ik niet altijd heb. We hebben de dag open gedaan, laat ons hem sluiten. Wat doe je als laatste voor je gaat slapen? Dat is toch heel vaak nog wat, de, de, die piano staat apart, dat, nog even, de, de, dat is het grote genot om aan een piano te gaan zitten en even Toetsen ja. aan te slaan en van één, één akkoord kunnen genieten. Maar het allerlaatste is toch altijd lezen. Ja. ja. Zelfs uh, met een glas te veel op, ligt er een stapel boeken. <lacht> ik, al, al, al is twee zinnen. Ja, Er moeten een paar zinnen gelezen worden. Op dit moment is het de zuivering van Tom Lanois. En, uh, maar is het ook het boek Duitsland? Is het, uh, er ligt heel veel streuvels. Ligt, uh, ik ben iets aan het ontwikkelen met streuvels. Ik wil ja, heel ja. graag... Ja. Ik ben in één keer... Dat is wel maf. Ik, ik, ik, ik loop al, al heel lang, maar ik kom daar. Dat was toen de tijd er niet voor, eh, jaren tachtig. Streuvels... Dat is een ja, beetje begin. fout ook, hè? Dat is een... Dat is, maar dat is een discussie waar we heel lang over... Eh, nou, ik heb gisteren met een historicus gepraat, die dat helemaal weerlegt. All right, daar gaan we niet aan beginnen nu. Nee, maar Streuvels... Eh, eh, eh, er is nog zo, ja, een van mijn interesses is de Eerste Wereldoorlog. Uh, en er is een vraag gekomen vanuit de Unie der Zorgelozen, dat is een sociale artistiek project in Kortrijk, uh, om iets te doen rond de oorlog. En in één keer ben ik die dagboeken gaan beginnen herlezen van Streuvels, die oorlogsdagboeken. En het deel 18 is, is, het deel 18 is fenomenaal. Uh, en daar lees je uit eerste hand dat hij niet fout was. Ja. Nee, helemaal niet. Ik ben daar heel gevoelig voor dat fout. Maar ook fout en juist, dat is ook zoiets. Hè. Ja. De, we, we, de, het wordt erger met de, met, de, met de dag, vind ik. De politieke correctheid man man, man, man, man, man, man, man. Dat is echt, je weet niet meer. Het moet genderneutraal zijn, er mag geen kruis meer op de, op de noot nu van Sinterklaas horen. Het is fascistoïde aan het worden. Je moet acht uur slapen, je moet onder twintig jaar worden, je moet. Ja, het is op dure duur een soort... Uh... Elke grap die gemaakt wordt ligt onder... Duik, ja, snap het ook wel. Soms. Maar uh, Streuvels. En ik vind dat lang, dat we ook nog zeggen, dat, dat, dat leven en dood in de nast, en ik vind dat nu niet meer alleen, David van Rijbroek heeft het prachtig gefundeerd in een nieuwe uitgave, leven en dood in de nast, is een meesterwerk waar ik hoop ooit dus eens een operatieachtige voorstelling van te maken. Ja. Ja. Dus het laatste is per definitie de kern van alles van waaruit, maar bedoel dan ook echt letterlijk alles, begint voor mij vanuit de poëzie. Dat is, dat is de voedingsbodem, de humus, waar alles uit ontstaat. Dus het zou ook kunnen... Uh, het laatste wat ik doe, is, is misschien iets drinken. één een, een glas wijn of zo. Ja, dat, dat, en dan, dan uh, kan ik kijken naar één aquarel van Raoul de Keizer, uh, bijvoorbeeld. En ja. denken van... Pff, het is toch fantastisch dat mensen nog mooie zinnen maken. En schoonheid scheppen. En, uh, ik las gisteren nog een... een, een ach, Kom, hoe hoog schat ik hem in, ik weet het niet hoe ik hem in moet inschatten. Maar Toon Hermans die durft het bijna niet over je lippen krijgen als je tegelijkertijd weet je veel wat zit te lezen. Maar Toon Hermans, in eerste zin was, we hebben mensen nodig die zonnen aansteken. En ik was dan dat gedicht en het is, het is, ik vind het fenomenaal prachtig. Het is een beetje bond zonder naam, maar daar is nooit niks mis mee. En soms zo, ja... Daad, de muziek. Ja, het zal, het, zal, het zal niet stil zijn ook. Zelfs daar heb ik veel gespeeld. Nog even iets opzetten. Niels Eukland, uitgegeven bij ICM. Een hardanger violist. Die, uh, die zou nog wel eens en kunnen... Een Noor. Een Noor, die met twee jonge gasten hier speelt, uh, uit België soms. Met Niels van Heertem onder andere. Dat zou kunnen opstaan. Ja. Laat ons de podcast daarmee eindigen. Het zal eindigen in de kunsten en dan tussen de lakens. <lacht> Wim van Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. En nu met z'n allen naar de Bib. Leven en dood in den Aast zal dus sowieso uitgeleend zijn, maar gelukkig staat de Vlasgaard er nog. Wat onze muzikale omkadering betreft, op de achtergrond hoor je Niels Eukland, een Noorse hardangerviolist. Beginnen deden we zoals elke week met huiscomponist Philip Glaas Mad Rush. De dolfijntjes mochten niet ontbreken met de fijne ballade Margrietje. Erikson Delklaas schoot een Arrow af. Uit de oude doos The Painter van Neil Young. En Nick Cave stelde de prangende vraag: What must be done? Ik mag dan nog altijd de massale reacties van vorige week aan het verwerken zijn, ik blijf bereikbaar op jan.holderbeke op Facebook en op Twitter. Als je dit hoort, heb je net het podcastfestival van Gent gemist. Je kan hier volgende week toch nog aantikken met de geschiedenis voor de eerste podcast met live publiek met fotografen en tv-maakster Lieve Blankaert.